uur goedemiddag het Cure Music nieuws van nu.nl Goedemiddag. Voor Friesland, Groningen en de Wadden blijft tot zeker 9 uur vanavond code oranje van kracht. Eigenlijk zou het tot begin van de middag duren, maar er is veel sneeuw gevallen en het waait ook hard. Voor de rest van het land geldt nog steeds code geel en dat is morgen ook zo. Ja, en over dat winterweer gesproken, geen fijne mededeling van OV-staatssecretaris Aartsen. We moeten ermee dealen dat er problemen kunnen zijn met treinen en bussen als het sneeuwt in ons land. Het kan allemaal wel winterproef worden gemaakt, maar... Dan moet je dus 5 miljard 8 euro structureel extra gaan uitgeven. Ieder jaar weer. Voor eens in de vijf jaar. De laatste keer dat het gebeurde was 2021. Dat we dit hadden op deze schaal. Ja, dat we moeten ook netjes omgaan met belastinggeld. Als bij de NOS. Van naar Brabant, het dorp Hulten. Daar zijn agenten belaagd door een man en een vrouw. Hun auto was in de sloot beland en de politie wilde helpen. Maar het stel begonnen de agenten te bedreigen. En er stond ook een worsteling. Eén agent raakte gewond en moest naar de eerste hulp. Later bleek dat de man en een vrouw onder invloed waren van drugs. En dan tot slot naar Amerika. Rapper Diddy heeft president Trump om strafvermindering gevraagd. Maar dat heeft hij niet gekregen, schrijven Amerikaanse media. In oktober kreeg Diddy vier jaar cel. Hij is namelijk veroordeeld voor meerdere zedenmisdrijven. Trump zegt dat hij er niet over hoeft na te denken om geen gratie te geven. En we sluiten af met het weekendweer van Weerplaza. Ja, het kan dus nog glad zijn vanmiddag in het midden... en het zuiden kans op sneeuw. Het is vandaag een graadje of drie. Dit weekend erg koud met temperaturen ver onder het vriespunt. De keer van Flitsmeister. Op dit moment vijf files in Nederland. Er is één vertraging die opvalt: dat is de A2. Eindover richting Maastricht-Noord. Tussen Rooster en Urmond. Daar kom je in 40 minuten vertraging terecht. Je file is 6 kilometer lang. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto tauglas.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 Yes, goedemiddag. here we go. De editie van vrijdag 9 januari 2026. De lijst van vorige week hield ook nog rekening met de laatste decemberdagen. Dus eigenlijk krijg je vanmiddag de echte eerste top 40 van het nieuwe jaar. De beste wensen allemaal. Er gebeurt een hoop vanmiddag, we tellen 13 stijgers... waarvan 10 stippen en 2 superstippen, 17 zakkers, 8 zittenblijvers maar... en 22 extra alarmschrijvers. En 2 nieuwe binnenkomers, voor onder 1 re-entry. Het is opnieuw zover. Je kunt raden om welke hit het gaat. Heeft iets te maken met een zeer grote serie. Eerst een terugblik naar de lijst van vorige week. Toen waren dit de 3 grote, de grootste rammers van Nederland. Nummer 3. Where is my husband for Ray?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 Love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her.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 De nummer 1 van vorige week... een groot poeet ooit zong Who Run The World? Girls. De top, 40, de top 10 van de nee, dus Top 3 van de Nederlandse top 40 wordt al maandenlang gedomineerd door een flinke forsy girl power. De laatste weken ook in een onveranderde samenstelling. Where's My Husband van Ray op nummer 3. Men van Olivia Dean op nummer 2. En de vrouw met de grootste spierballen. Zij heet Taylor Swift. Zij staat al wekenlang op nummer 1 met de Fede van Filia. Dat is de allereerste nummer 1 in van Taylor in ons land. Het is meteen ook een blijvertje. Al acht weken lang op de troon van de enige echte. Maurice die denkt dat Taylor Swift daar vanmiddag nog een week aan toevoegt. Rowan denkt dat ook, maar dan met Opa Light op nummer 1, haar andere top 40 rit. Dat zou wat zijn, Het is zelf gewoon afwisselt vanmiddag. Dan Lucas, die zet in op een gouden plek voor Ray. En Noah, die gaat voor niet nodig, de samenwerking van Meteor en Fleming. Je kunt jouw voorspelling ook nog snel doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Dat doe je via qmusic.nl slash top 40. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het autotaaglas sterrenpakket, met daarin twee tickets voor een concert naar keuze, plus vervoer in een mini-electric. is inclusief een goed stel winter banden. Ik heb het even voor je gecheckt. <lacht> Mijn hemel. Ik ben vermoedigd al vanmorgen al heel vroeg vertrokken in de richting de studio zodat ik op tijd bij Q zou zijn voor de 40 groot van deze week. Want weer of geen weer vrijdagmiddag betekent een nieuwe top 40. We gaan beginnen met de lijst van 9 januari 2026. Drie koningen is geweest, de kerstboom is de kamer uit en dat merk je ook in de lijst van deze week. Na twee weken mag Please Just Come Home van Dow Bob en Miss Montreal naar huis. Most wonderful time is ook voorbij voor Yves Berensen. Ik zou niet willen dat ik kerst mis. Ook jammer hè? Omdat het zonder jou geen kerst is. Ik zou niet willen dat ik kerst mis. verdwijnt na twee weken uit de lijst. Maar hey, een goede voornemen voor 2026 is om dit jaar gewoon nog steeds 40 hits te draaien. Dus je krijgt vanmiddag twee nieuwe tracks voor je kiezen. Welke dat zijn en waar ze staan, hou ik nog heel even geheim.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 What if there's nothing left to lose? If nothing out then when? Well should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love.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 Hmm. Not when. De Top 40 De Nederlandse Top 40 New music. New music. 39. bij mij? Ik Heb gereserveerd om vijf, moet nog zoveel doen. Kom er nooit aan toe. Ik kijk naar een foto. We reden sneller dan ooit in je auto. Kom terug, want ik mis je zo. Je had het me nog zo beloofd. Oh. Kun je me zien? ZANG Als vanochtend paars is dat lief Ik geloof het graag Ik kijk naar je foto Zo hard als ik ren hou ik nooit voor Kom terug want ik mis je zo Je had me nog een dag beloofd ook Kan je me zien als ik voor je dank Zeker hoe groter mijn... Twee keer dat je bent en vanmiddag hoort in de Nederlandse top 40. Kan je me zien? Gaat in de 18e week twee plekken omlaag naar nummer 39. Kan je me zien? Ja, nu nog wel. Maar wacht even. Nu niet meer. Komt op de nummer 38, Eyes Closed van Chisu en Zeen.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 Tunnel vision, every second let you in Eyes Closed zakt deze wijk vijf plekken af. Van 33 naar 38 in de Nederlandse Top 40. Eén plek hoger, daar staat dan wel weer een stijger van Antoon. Hij was vorige week vrijdag nog hier bij Q Music om live muziek te maken op de radio. Samen met onze eigen Stefan Bouwman in Stefans Piano Bar. Echt een waanzinnige artiest om een nieuw jaar vol met live muziek op Q mee te starten. Ze hebben het over zijn nieuwe album gehad dat volgende week uitkomt over zijn dromen voor 2026. Hij gaat bijvoorbeeld na een jaar zonder shows... nu weer toeren met een hele live band. En natuurlijk hadden ze het ook over zijn huidige Top 40 hit... tot het eind van mei. Een super kwetsbare song over zijn moeder... die een paar jaar geleden overleed. En wat ik persoonlijk zo tof vind... Antoon vertelde Stefan ook dat het helemaal niet gepland was... dat hij die track zou maken. Het ontstond ineens toen hij samen met Twan van de Opposites Big Two... en Kevin in een boshuisje zat... samen om muziek te schrijven. Ik weet nog dat we op een gegeven moment... Hadden we een huis gehuurd in het bos. Zaten we met z'n drieën en het was eigenlijk heel gezellig. En toen sneden we dit onderwerp aan. En uh, toen werd het in één keer een hele... Nou ja, wel een hele mooie, maar best wel... Uh, we zaten echt een soort uh, te janken daar, uh, ongeveer. En uh, Twan en Kevin zijn wel echt twee van mijn beste vrienden. En die hebben ook heel veel meegemaakt. En dat werd een soort allemaal op een hoop gegooid... voor inspiratie voor de songteksten. Ja, één grote hoop aan trauma en verdriet... die ze samen omvormen tot een kwetsbaar lied. Maar dan wel eentje met een dikke beat. Hoe zou jij het noemen? Het is een ballad eigenlijk. Gewoon. Het is een ballad, ja. ja. Niet weer hoe jij het hebt geproduceerd. Het is weer gewoon nee. een, een, een jungle rammer. Schrijven Twan en ik een heel mooi diep liedje en dan doen we toch weer een soort IDM dropper in uiteindelijk. Want ja, het blijft toch Antoon. Ja, toch was Stefan benieuwd hoe het dan als ballet had geklonken. Dus ze speelden tot het eind van mij live op Q-Music zonder al die beats, zonder de productie alleen met Stefan op piano en de stem van Antoon. Die hele versie van het optreden, check je op Q-Music.nl en in de Q-app. Maar ik wil je hier ook een klein stukje laten horen, want het is echt heel goed gedaan. En ik laat je niet los Laat je niet los Ik laat je niet gaan Laat je niet gaan je blijft bij mij, blijft bij mij, want ik hou van jou. Tot het eind van mij, tot het eind van mij. Ja, zullen we nog gaan zien dat mensen straks deze versie het mooist vinden. Dat zei hij na de hand nog. Hij maakt heel wat los in de Q-app en in de reacties op social media. Misschien ook wel de reden dat hij deze week ineens weer stijgt in de top 40. Vorige week 38, deze week 37. Anton, tot het eind van mij. Voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het los waarom verder te gaan. Dus ik laat je niet los, ik laat je niet los. Ik laat je niet gaan, ik laat je niet gaan. Je blijft bij mij, bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij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 niet lang. Deze week 37 tot het eind van mei. En daarmee zit eerst de eerste 10% van deze week drop. Nog 90% te gaan. Onderdeel daarvan Morgan Wallen en Dave McCray, hoor je zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 18 plus spelboes. Ja! Serieus! 7, 7, 7, oh. oh, wat een geld! 60.000 tot me. Ben jij de volgende loterij winnaar? Wat lezen met je doet, het maakt je fantasierijker. Brengt je dichter bij iemand anders, laat je nekharen overeind staan en ontroert je.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 Samen succesvol starten. Find your joy met vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familie Resorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt, vakant Select. Happy Family Holidays. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey,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 Goedemiddag, het is dus half drie. Dit is Cure Music met de 40 grootste is van deze week. De enige echte Nederlandse top 40. Verkeer van Flitsmeister, vijf files maar. Eén vertraging door een spoedreparatie op de A58. Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Zeven kilometer file, 19 minuten vertraging. Die spoedreparatie die duurt tot drie voor half vier. Daar <laughs> staat hij mijn scherm. Dus, mocht daar na drie voor half vier nog iemand aan het werk zijn, kun hem daar of, uh, haar, op, uh, hem of haar op aanspreken. Kill, kill drie voor half vier. Zet morgen wel aan Tim McCray. Tot 36. Ze zei: You don't want this hard, boy. Sorry, it broke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 30, Morgan One en Tate McCray, X Alarm schrijven What I Won, deze week op nummer 36. Iedere week krijg je een overzicht van de Stichting Nederlandse Top 40... Hè, met allerlei bijzondere statistieken rondom de lijst. En wat blijkt, als we de leeftijd van alle hits die deze week in de Top 40 staan... bij elkaar optellen, dan is het de oudste lijst die we ooit hebben gezien. 522 weken in totaal. Gemiddeld staat een hit nu dus iets meer dan 13 weken in de Top 40... Ja, dat record hebben we dus mede te danken aan die samenwerking van Morgan Wallen en Table Cray. What I Want, 33ste week in de lijst. Deze week één plek ingezakt. Ja, je hoort vanmiddag dus zeker niet alleen maar oude meuk in de lijst. Er komen ook nog twee nieuwe binnenkomers aan. Maar ook een oudje van Ed Sheeran, die vind je op nummer 35. 31 weken deze week. Ed Sheeran, Sapphire, lever deze week acht plekjes in.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 Jammer, jammer, kies je Vandaag doe ik wat anders met mijn haar Ik stel mezelf een hele goede vraag Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag Ik had wat langer naar de zon gekeken Mag het wat harder? Kijk de... Schrijf op mijn voorhoofd dat ik leef. Want niemand om me heen mag dat vergeten. Mag het wat harder. Ik wil het beter dan ik was. Ik kijk te veel naar de grond, dus Misschien... Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken, net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was. Ja, ik denk dat Bente er momenteel zo bij zit. Ze <tie> <tie> dus gaat deze week namelijk zes plekken omhoog en dat voor iemand met hoogtevrees. Dat moet verschrikkelijk zijn. 34 in de top 40. Ze kan de hand schudden met de man boven haar, Damiano David. Hij kwam afgelopen jaar nog met Funny Little Fears. Een heel album dat gaat over zijn angsten. De dingen die hem zijn leven lang al tegenhouden... en hoe hij die probeert te overwinnen. Zoals zijn angst voor het donker. Angst voor het onbekende. De angst dat de mensen om hem heen hem te intens vinden. De angst om fouten te maken. En ook, jawel, dat is geen grap, hoogtevrees. Dat is ook nog steeds een van zijn grootste angsten. Ik denk dus dat hij deze weer opgelucht adem kan halen. Hoe gek het ook klinkt. Want hij komt deze week in de Nederlandse tolveerder een stukje dichter bij de grond. First Time gaat 12 plekken naar beneden. Mijn across the ocean Never met the shore. My Grave and something more Traveled the world but it got me nowhere Nothing could ever compare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 Snap nou, best goed dat ik je niet begrijp Als al je pijn alleen aan mij in Nederland aan de jaarlijkse show-marathon... van Vrienden van Amsterdam Live in Rotterdam. Ahoy. Het is de eerste van veertien avonden met een record aantal artiesten dit jaar. Maar liefst 24 acts doen er mee. Fleming, Kraantje Papi, Emma Heesters, de oppositie, La Fuente, Bente. Ook Mo is erbij en daarop optreedt al voor het eerst in acht jaar is hij er weer bij. En dan was het nog even spannend of hij het wel ging redden. Douwe kon Nederland nou ook niet meer in. Hij was afgelopen week op huwelijksreis in Finland. En door het winterweer waren alle vluchten richting Nederland geannuleerd. Kortom, Douwe Bob moest even blijven in Helsinki. Was het dikke stress. Hij kon niet bij de repetities zijn van Vrienden van Amstel. Laat staan dat hij überhaupt vandaag nog in Nederland is. Maar goed, wat zie je vanavond? Douwe Bob, ja of nee? Als je vanavond gaat naar Vrienden van Amstel Live... Dan krijg je de help op. The Eagle has landed. Hij heeft het gered. Hij was zelf wat geoefend in het vliegtuig. Maar hij is helemaal klaar voor. Eén plekje hoger. Lady Gaga De The Dead Dance. Op 31 deze week. Like the words of a song I hear you call. Like a thief in my head you criminal.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 De Dead Dance levert deze week twee plekjes in. Vorige week 29, deze week 31. De eerste kwart van de lijst zit erop zonder nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe is een oude, die hoor je zo op 30. En ook Luna komt eraan met pauze. Kan het even op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 Ontdek met Villa4U hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no time op te viste in de krakend verse sneeuw.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 Nu bij DK Markt, Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting.